Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De nationale ombudsman heeft in 2011 bijna 14.000 klachten van burgers over de overheid ontvangen. Het zijn er evenveel als het jaar daarvoor. De meeste klachten gaan over de belastingdienst. Maar ook over gemeente en de politie zijn burgers relatief vaak ontevreden... schrijft ombudsman Brenning Meijer in zijn jaarverslag over het afgelopen jaar. Brenning Meijer wijst erop dat het bij veel klachten draait om vertrouwen... Overheidsinstellingen beroepen zich tegenover burgers vaak op regels. Terwijl zij volgens de ombudsman vooral hechten aan betrouwbare informatie en serieus genomen worden. De grootste luchtvaartmaatschappij van België, Brussels Airlines, heeft de regering om hulp gevraagd. Het bedrijf zit in zwaar weer vanwege de hoge olieprijs en de concurrentie van prijsvechters. De voorzitter van de Raad van Bestuur noemde het een precaire situatie. Volgens de kranten tijd overweegt de Belgische regering de luchtvaartmaatschappij te helpen met belastingvoordelen. Brussels Airlines boekte vorig jaar 80 miljoen euro verlies... en ook dit jaar blijft het concern waarschijnlijk in de rode cijfers. In een sporthal in Lommel is de officiële herdenking... van het busongeluk in Zwitserland afgelopen. Onder grote belangstelling zijn de slachtoffers herdacht. Onder andere prins Willem-Alexander, prinses Maxima, premier Rutte... en EU-president Van Rompuy waren bij de herdenking aanwezig. Een van de meest gezochte criminelen van Groot-Brittannië... is opgepakt in Brabant, de 26-jarige man uit Liverpool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 Het weer zonnig en droog, 12 graden op de wadden, 16 in het zuidoosten van het land. Ook morgen en de dagen daarna volop zon en dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 Den Haag Amsterdam bij Dorp 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.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 Beginnen. Ik ben al begonnen. Nou. Ja, het is even wennen, dames en heren. Maar uh, het geluid zal wat anders zijn. Want ik ga vandaag zelf schuiven. Ik heb Maurice ontslagen. Ik krijg geen commentaar, wat jammer. Goed, dit is de Vinyljaren. Goedemiddag weer. Welkom dat u er bent. Uh, op deze prachtige woensdag. De 21ste maart, officieel. Nou ja, officieel is de gisteren al begonnen. Want we hebben een schrikkeljaar. Dus dan is er geen talent op uh, de 20ste. Dat uh, wist u misschien niet. Maar ik weet dat wel. Natuurlijk. Oh, die moet ik hebben. Ja, ik moet even wennen hoor. Het is, uh... ja, volgende week dames en heren, weet u het nog. Volgende week dan zitten we dus uh, live vanuit Café 4. Dan bent u weer van harte welkom. Uh, want dan vieren we ons uh, jubileum. En tevens... Ja, dat is wel een beetje een traan natuurlijk, om een traan te laten. En ah, we vieren ook. Eh, nou, we vieren. Nee, we staan stil bij het afscheid van Maurice. Oh, oh, oh. Ah, ja. Maurice gaat ons verlaten, dames en heren. Daarom zit ik nu zelf aan de knop, hoor. Ik moet het leren. <lacht> maar ik denk zomaar dat het wel goed gaat komen, Jauwit. Ja, dat weet ik wel zeker. Klopt verrekening die is de kerker doen Maar uh, ja, Maris gaat ons verlaten dames en heren Dat is heel jammer, dat vind ik erg jammer Nou ja, de man die uh, heeft een baan en zo Toch? Ja, klopt ja. Klopt, nou Zal jij rijk worden? Ja. Hij heeft op voorstel toch wat een tablet gekocht dat echt... <laughs> nou, Ik heb ook een tablet gekocht, chocoladetablet Een uh, bonbonblok <laughs> Je kan er alleen niet mee facebooken, dat kan niet nou, dat betekent dat ik zelf ga schrijven en dat ik uh, mijn liefvallige assistente Angela die gaat uh, de plaat opzetten. Dat wordt nog een hele tour want ze heeft geen koptelefoon. Maar oh goed, dan komen we altijd uit. Wat hebben we? vandaag. Laten we het daar eens over hebben. We hebben vandaag St. Elmo's Fire. de soundtrack van een film uit de jaren 80 uh, Over een schoolklas en wat allemaal daarna kwam. Maar daar uh, zal ik u gedurende de uitzending wel meer over vertellen. Een hele leuke film trouwens om te zien. Een film uit de jaren 80 En de muziek werd geschreven daarvoor David Foster. Uh, en uh, nou ja, dat is gewoon mooie muziek. Daar gaan we dus mee uh, beginnen. Verder hebben we uh, The New Age of Atlantic. Nou ja, wat heet nieuw? Want de plaat is 40 jaar oud. En uh, was toen een sampler zoals dat heet Een voorbeeld LP, een promotie LP Voor de nieuwe muziek van het Atlantic label Met onder andere Let's Zeppelin In En Yes en nog meer van dat soort fries Maar dat hoort u ongetwijfeld allemaal verderop En verder heb ik Phil Collins Een prachtig solo album van hem No Jackets Required en volgende week, als we in vier zitten, dames en heren, en u komt langs, neem dan gewoon uw vinyl mee, hè? Want anders hebben we geen muziek. Dan staan we drie uur stilte te beleven, dat is ook niet alles. Goed, laten we niet te lang kletsen, laten we niet te lang oude Nelen, We gaan gewoon lekker beginnen met muziek. Hier is Sint Elmo's Fire Man in Motion. Doet hij al? het ook samen met uh, David Foster. En uh, dat uh, is een prachtig werkje uit de film St. Elmo's Fire. En dat was een film over een schoolklas uh, en alles wat zo'n beetje daar, uh, daarna gebeurde. Um, een film waar overigens meespeelde, dat mag u misschien ook wel, wil u misschien ook wel weten. Uh, Emilio Estevez uh, Rob Lowe. Ja Rob Lowe Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson Ellie Sheedy en Mark Winningham Die speelden daar allemaal in De muziek van deze film werd geschreven door David Foster Samen ook, Die onder andere ook verantwoordelijk was Misschien herinnert u zich daar dat nog Voor het stuk Winter Games Een stuk dat werd gespeeld bij de Olympische Winterspelen van Calgary in de tijd, nou, dan zat er zo'n tune achter, zo'n echt olympische tune. Prachtig stuk. En uh, dat was van de hand van dezelfde man. En David Foster was ook verantwoordelijk voor het prachtige lied van Peter Cetira. Uh, The Glory of Love. Om maar eens een paar dingen te noemen. Goed. Atlantic bracht in 72 ongeveer een LP uit: The New Age of Atlantic. Het label, dat zich voornamelijk met jazz- en pop- en soulmuziek had gehouden. ging zich nu ook daadwerkelijk bemoeien met de rock. En uh, dat, uh, dat gebeurde dan met groepen als Led Zeppelin, uh, Yes, uh, Ludon Rainwright Number 3 uh, en nog veel andere. Er is een hele leuke verzamel-LP vanavond gekomen, toen de tijd, die dus dat een beetje moest gaan uh, promoten. En uh, nou, die heb ik maar eens meegenomen, die vond ik weer in mijn kast. Ik denk nou laten we die eens meenemen Immers is gezellig. Niet waar. Dus, um, nou moet ik even kijken, want nou ben ik even de titel kwijt. Oh, waar is de plaat? Goeie. Goed. Um, het eerste nummer wat we gaan draaien is van Led Zeppelin. Dus um, als je niet van uh, hard rock hebt, dan heb je, heb je dus een probleem. En um, het nummer dat heet Hey, hey, what you can do It is Led Zeppelin. What You Can Do, Led Zeppelin, van, uh, van de sampler um, The New Age of Atlantic uit 1972. En daar staan hele leuke, hele leuke liedjes op van ook wat, uh, toch wel wat onbekendere artiesten. En daarom is het wel leuk dat je daar uh, af en toe uh, dat je daar ook eens wat van hoort. Maar goed, dat komt de komende twee uur wel in orde. Volgende week dus hebben we onze jubileum uitzending 28 maart, om niet te vergeten. Vanuit het uh, prachtige Café 4 aan de Haltestraat. Mag ik wel even zeggen, natuurlijk toch geen reclame? Nee. Um, dus dat, uh, dat hoort u volgende week. En dan zijn Maurice en ik uh, zijn daar uh, live aanwezig. En, en we hopen dat er heel veel publiek komt. En we beginnen daar om twee uur natuurlijk. En ik hoop ook dat u heel veel platen meeneemt natuurlijk. Want u bepaalt eigenlijk de muziek. Dat doen wij dan niet. Want als u niks meeneemt, hebben wij niks. Nee, ja, want ik neem niks mee. Ik ga een beetje lopen sjouwen zeg, kom. Doe ik elke week al. Goed, um, nou, laten we lekker doorgaan. We gaan door met Phil Collins. Phil Collins heeft een, een aantal solo LP's gemaakt. U kent Phil Collins natuurlijk, want hij is ooit begonnen zo'n beetje als drummer bij Genesis. Uh, tot het moment dat Peter Gabriel uh, daaruit vertrok. Toen werd hij ook zanger. En uh, toen is hij ook uh, begonnen met het maken van, uh, van solo-LP's. En uh, daar zijn er natuurlijk uh, een groot aantal van bekend. Ik heb er hier een uit 1985. Jawel. Prachtige plaat. Ziet er ook nog als nieuw uit. Misschien is hij ook nog wel nieuw. Ik weet niet eens hoe vaak je gedraaid is. Maar dat doet er ook niet toe. Hij komt uit 1985. En, uh, en onder andere de blazers van Earthwind Wind Fire spelen hierop mee. En uh, voor de rest nog een aantal mensen. Maar het probleem is dat het is helemaal zo slecht geschreven op de hoes. Ik kan het bijna niet lezen. Dus dan gaan we even in de computer kijken of we dat kunnen vinden. In ieder geval het eerste nummer van Phil Collins heet Su-Studio. Hoop ik. Phil Collins, prachtige plaat uit 1985, een van zijn uh, meest uh, succesvolle solo albums die hij uh, ooit uh, gemaakt heeft. Prachtige plaat overigens, dat wel. Um, ja, we gaan verder met The New Age of Atlantic. Een verzamelaar, zoals ik al zei, uit 1985. Uh, ik doe het helemaal fout. Ik zit helemaal in de verkeerde volgorde. Nou ja, maakt het ook uit. Gooi het gewoon door elkaar heen. Dat is niet belangrijk. de uh, New Age of Atlantic dus, zei ik al. En um, een sampler uit 1972. Een plaat die, uh, waar eigenlijk voorbeelden op stonden van allerlei artiesten... die op dat moment uh, bij Atlantic onder... Uh, contract kwamen. Ik zei het al, Atlantic was bekend als jazzlabel en als soul label met uh, natuurlijk de groten als Wilson Pickett, Otis Redding, Rita, Franklin, Sam and Dave. Dat soort mensen allemaal zaten allemaal zo uh, bij Atlantic. En ja. Uh, yeah op een gegeven moment gingen ze natuurlijk mee in de pophistorie en kwamen groepen groep als Let's Apple in en Yes en zo daarbij we gaan nu naar, draaien naar een meneer die in Nederland denk ik niet zo heel erg bekend is maar toch wel goed is the Wainwright III He? zegt u? Ik zei, ik zei het, ik ook. Uh, Ludon Wainwright the Third. Uh, waarom hij de third heet, nou, dat zal ongetwijfeld een first en de second geweest zijn, dan wil ik afwezen. In ieder geval gaat hij een prachtig lied voor u zingen. En uh, dat nummer dat uh, heet, als ik het mag zeggen, ja, ik mag het zeggen. Uh, Motel Blues. Hier is Ludon Wainwright nummer 3 Of the third. Kan ook, natuurlijk. <middels> Television shuts off at two. What can a lonely rock and roller do? The bed's so big, the sheets are clean. Your girlfriend said you were 19. The styrofoam ice buckets full of ice. Come up to my motel room and treat me nice. I don't wanna make no late night New York calls. I don't wanna stare at those ugly grass mat walls. Chronologically, I know you're young, but when you kissed me in the club, you bit my tongue. I'll write a song for you and put it on my next LP. Come up to my motel room, sleep with me. Drawer, don't be afraid I'll put up a sign To warn the cleanup maid There's lots of soap And lots of towels Never mind those desk clerk scowls I'll buy you breakfast They'll think you're my wife Come up to my motel room Save my life Prachtig. Dat hoorde ik allemaal? Nou ja, het zal wel. Uh, in ieder geval, uh, dit was Luden Wainwright III. En uh, dat nummer, dat heette dus de Motel Blues. Dat is een buiten ontwerp of zo. Dat is leuk, moet je even horen. Klinkt gezond. Nou <lacht> ja, weet je niet of dat er gewerkt wordt. Um, wat wou ik zeggen? Ja, we gaan verder met uh, St. Elmo's Fire. Een nummer uit um, die film... Uit de tachtiger jaren over een schoolklas die elkaar dus later ook volgen en contact houden met elkaar. En ik zei het al, met hoofdrollen voor Emilio Estevez, Rob Lowe speelde ermee, Andrew McCarthy, Damien Moore deed ermee, Jud Nelson, Ellie Sheedy en Mary Winningham. Onder andere. Uh, muziek werd onder andere dus geschreven door David Foster. Alleen niet het volgende liedje. Want het volgende liedje van deze plaat heet Shake Down. En dat werd uitgevoerd en vooral ook gezongen en gespeeld door. Goh, uh, die man ook weer? Oh ja, even kijken. Billy Squire. Nooit voor. Kent u Billy Squire? Nee, ik ken hem niet. Nou, goed, oké. Okay. Hier komt hij in ieder geval. Het nummer heet Shake Down. Billy Squire uit St Elmo's Fire. Zeg Goh, ik de tijd niet meer gedraaid. Ik eh, wist eigenlijk niet dat hij zo goed was. Uh, Billy Squire schreef en zong uh, dit nummer uh, van de Original Motion Sound picture. Nee, hoe zeg je dat ook weer? Uh, Original Motion Picture Soundtrack, zo moet je dat zeggen. In 1985, ik heb dus even nagekeken. In 1985 is deze film gemaakt en ik zei het verhaal gaat over een uh, klas... Die uh, elkaar dus na die tijd uh, uh, nog blijven ontmoeten. En volgt eigenlijk een beetje de verhalen van de diverse uh, leden van, uh, van die groep. St. Helmo's Fire, prachtige film. En uh, ik zelf speel het, het Love Theme van die film. Dat speel ik zelf nogal vaak, want dat vind ik zo'n mooi liedje. Maar die hoort u straks. Ja, dat Love Theme is metaal. Als u dat hoort, dan zult u ongetwijfeld weten waar het over gaat. Ehm... Um... Even kijken, ja. We gaan verder met Phil Collins. Het album, het album No Jacket Required uit 85 ook. We zitten wel in het jaar 85 hè? Dit jaar, deze week. Um, het jaar 85 is deze plaat ook uitgekomen. Phil Collins, het was een van zijn succesvolste solo-platen. En er werd uh, door diverse gastartiesten al meegedaan. Onder andere door de, de blazers van Earth, Wind Fire. Die deden daarmee. Verder de, heeft Peter Gabriel onder andere nog wat bijdragen geleverd. En natuurlijk Phil Collins... Zelf heel veel gedaan en nog een aantal gastinstrumenten, maar gastmuzikanten, uh, maar dat zullen we u uh, nog wel vertellen. Zo duurde, want ik wil niet te lang kletsen, nietwaar? Goed, we gaan uh, een nummer draaien van deze LP: Only You Know That I Know Phil Collins, Collins, juist, Collins, Collins. Phil Collins van het album No Jacket Required En wat je vooral natuurlijk erg hoort aan overeenkomst tussen de St. Elmo's Fire en, en deze plaat Is natuurlijk dat je al heel veel dezelfde soundjes hoort Wat natuurlijk in de jaren 80 zo'n beetje begon hè? 83 Toen de muziekcomputer eigenlijk een beetje zijn intrede deed En de beroemde DX7 van, van Yamaha uitkwam En zo die geluiden hoor je natuurlijk allemaal weer terug op, op deze plaat En ja, dat maakte het dat in die tijd allemaal een beetje begon te klinken als ja, eenheidsworst. Allemaal hetzelfde. Maar goed, dat maakt het uit. Ik bedoel, het blijft lekkere muziek en het swingt tussen de trein. Phil Collins dus. Only you know that I know. Door naar het album The New Age of Atlantic. 72, dus dat is 13 jaar eerder. Eh, toen Atlantic zich dus ook met popmuziek ging bezighouden. En we gaan nu een nummer draaien van Gordon Haskell. En gaan we nou niet vragen wie dat is? Moet ik dat het je echt nog niet vertellen Gordon Haskell uh, heeft in de tijd een album gemaakt Met uh, de titel It Is and It Isn't En daarvan Draaien we nu het prachtige stuk Sitting by The Fire Dit mm. is Gordon Haskell Hoop ik Toch? O nee It's full of mystery. No one really knows the score. But all you have to do is look back in history. the know who's knocking on your door. But if only I was Oh, my God. En uh, onze eigen uh, Leo Blokhuis, dames en heren Maurice Blokhuis. Die weet daar nog meer van te vertellen. Ja, zeker. Dat uh, weet ik uh, donders goed. Hij is geboren in Engeland, dat weet ik toevallig. Hij begon met zijn eerste Britse beentje Fleur de Lee. Nou ja, dat is niks geworden. Daarna heeft hij een paar nummers meegezongen op het tweede album van de King Crimson's. Hij heeft een tijdje samengehouden met Jimi Hendrix. Dat is ook leuk om te weten. Ja. Hij is pas eigenlijk ja, hij heeft één echte hit gehad... Uh, durf ik te vertellen. En dan uh, moet ik even weer spreken welke dat was ook weer. <laughs> In 2001 pas, ja. Oh. How Wonderful You Are. Oh. En dat is, uh, heeft hij toen opgenomen. Uh, tenminste, laat speelde Johnny Walker BBC Radio 2. De dag voor 9-11. Ja, ja. En voordat die, die, die single uitkwam, dat is wel leuk. Ja, dat uh, is. Heeft de Heskels nummer dus. De Beatles heet Jude en Frank Sinatra My Way. Uh, van de uh, top gegooid als meest. Uh, Most requested, most, meest gevraagde liedje op BBC Radio 2. Oké, okay. nou, leuk kijk, om te weten. Ja, leuk om te weten, dames en heren. Dat is weer fantastisch, <laughs> natuurlijk. Onze, onze eigen blokhuis: he. Maurice uh, of Leo Mulder of uh, Maurice Blokhuis <laughs> Ik valt wel uit hoe die man noemt. En in ieder geval, toch leuk dat hij er nog even is, dames en heren. Want ja, ja we moeten afsluiten. Ja, gooi mijn microfoon alweer meteen dicht. Wat nee, is nou? nee, nee. Zo jammer dat we. Hij staat alweer open. Oké. Okay. Dus, ja, moet je nog een beetje de kans geven. Het is zo jammer dat hij weggaat. Oh, zo ja. uh, Nou ja, ik ben niet helemaal weg. Nee. Wanneer ik, ik kan, ben ik er Ja, dan moet ik zelf hard werken. Nou nee joh. Goed, het volgende nummer wat we gaan draaien is uh, van uh, uit weer uit uh, St. Elmo's Fire. Die film uit 1985. Ik heb u de hoofdrolspelers al genoemd. Uh, het volgende stuk wordt, is geschreven door Elefante. En het wordt ook gezongen door Elefante. Wie dat nou weer is? Nou, in ieder geval, het is een uh, een liedje. En het, heet, uh, het, het gaat eigenlijk over mij. liedje. Echt waar? Ja, het gaat Jong en innocent. <laughs> ja, ja, ja, ja. ja. Or in an innocent. <laughs> Jong en innocent. Hier is hij. Elefanten uit St. Elmo's Fire. Gaat u gaan. Laat u maar horen. Schitterend nummer. Uh, Elephant. <laughs> Elephant. Uh, Elefante moet ik misschien wel zeggen. Die zong het, uh, die zong het in ieder geval. Young and innocent. Uh, de film St. Elmo's Fire. 85 was het in de tijd. En het ging dus inderdaad over een groep. Uh, Afgestudeerde aan de Georgetown High School. Of zo weet ik veel. En, en in ieder geval. Het ging dus over de periode daarna. Uh, een uh, ja kennismaking Met het volwassen worden Om het zo maar te zeggen Dus die film volgt gewoon die, uh, die groep mensen Die dus van die school afkomen <coughs> In hun verdere leven En dan zie je dus ook hoe sommigen Totaal uh, de vernieling ingaan En anderen gewoon heel succesvol zijn Dat maak je natuurlijk mee Goed, Phil Collins No Jackets Required Alweer uit 1985 um, Prachtige plaat En een van zijn meest succesvolle Solo, solo albums en uh, het nummer wat wij nu gaan draaien uh, daarvan, dat heet, uh, ja, nou ben ik de titel kwijt, Potverdorie, ik moet nog wel zoveel tegelijk denken nu intussen. Uh, <lacht> long, long way to go. Ja, dat is, het, uh, dat is de titel van dit nummer van Phil Collins. Start er maar in, dan gaan we uh, prachtig luisteren naar Oom Phil Collins. Homaar, maar. Die maar. gelijk uh, de, de, de zaak overnemen, Collins. Uh, maar ik was net op tijd weg. <lacht> Want het zomaar het volgende nummer. Um, goed, uh, dat was Phil Collins. En als u, uh, u bent natuurlijk een oplettende luisteraar. Uh, de nummer dat heet: A Long Way, Long, Long Way to Go. En als u uh, een oplettende luisteraar was, en dat bent u natuurlijk. Dan had u gehoord dat ook Sting hier partij, uh, een partijtje mee zong in de achtergrond koortjes, Sting dus van de police, u weet wel. Gebeurde regelmatig hè, dat die figuren allemaal, die jongens uit die tijd met elkaar op de plaats stonden. Ook bijvoorbeeld een samenwerking van Sting met, uh, met, met onder andere Dire Straits. Ook zo'n beetje uit die periode, Brothers in Arms. Uh, en dat gebeurde dus inderdaad wel vaker. En het was ook een beetje de tijd van de Princess Trust concerten. Dat waren altijd hele mooie concerten waarin heel veel van die Engelse topmuzikanten uit die tijd uh, met elkaar samenwerkten voor het Princess Trust Fonds. Dat was een iets door Prins Charles ingesteld uh, verhaal. Goed, we gaan nog even naar de uh, New Age of Atlantic tot aan het nieuws ongeveer. En uh, we gaan daarvan draaien, uh, Dr. John. Dr. John is al een meneer die ook al wat langer bekend was. En die toen ook uh, een nieuwe LP had uitgebracht bij het Atlanticum label. En het nummer wat we van hem draaien, van die Dr. John, dus als het ware. Dat heet Where You at Mule? Wat betekent? Gaat me niet vragen, want ik weet het niet. Ik spreek het misschien ook wel helemaal verkeerd uit. Maar hier is hij: Dr. John, where you at Mule. Maar eh, we gaan naar het nieuws en het nieuws. En het weer en zo. En de boodschappen. Dus tot na het nieuws. Dr. John gaat vrolijk verder. Tot zo.